10 uur Mark Visser met het NOS Journaal. In een flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Een gedeelte van de voorgevel van het gebouw aan de Tammingenkamp is daardoor weggeblazen. Bij de explosie is volgens de politie niemand gewond geraakt. De ontploffing was in een berging op de benedenverdieping. Vier woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn elders opgevangen. De gemeente Emmen onderzoekt of de vier woningen nog bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Een Belgische agent heeft vannacht zijn vrouw doodgeschoten met zijn dienstwapen. Het stel woonde al een tijdje gescheiden en kreeg vannacht ruzie in het huis van de vrouw in Hermalle, vlakbij Luik. De twee waren gisteravond nog samen op stap geweest. Tijdens de ruzie liep de agent het huis uit en ging zijn wapen halen op het politiebureau. Hij kwam terug en schoot twee maal op zijn vrouw. Hij liep weg, maar kwam later terug voor een derde schot, vermoedelijk om het slachtoffer te doden. Daarna ging hij er vandoor en sindsdien is de agent spoorloos. De Birmese oppositieleider Aung San Suu Kyi maakt voor het eerst sinds het opheffen van haar huisarrest in november buiten Rangoon een politieke reis. Ze is in Bago, zo'n 80 kilometer ten noorden van de Birmese hoofdstad. Het Militaire regime had gewaarschuwd dat zo'n bezoek onrust zou kunnen veroorzaken, maar de laatste tijd zijn de spanningen tussen Suu Kyi en de junta wat afgenomen. In Bago wil de oppositieleider een gebedshuis bezoeken, twee bibliotheken openen en een jeugdforum bijwonen. Het afgelopen jaar zijn in Nederland 24 nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn 23 insecten en een kwal. Dat is vanochtend bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege vogels van de Vara. Duikers hebben in de Oosterschelde een nieuwe stilkwal ontdekt. Het is nog een vrij onbekende diergroep. Daarnaast werden nieuwe parasitaire wespen, bijen en wansen gezien. Het weer dan. In het oosten nog regen, maar vanuit het westen klaart het langzaam op. Vanmiddag wolken, zon en enkele bui bij een graad of 22. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de zevende aflevering van onze zomerprogrammering. Het vandaag in de serie Brother where are thou over historische broederparen, de gebroeders Ray en Dave Davis van The Kings. Straks praten Matthijs Deen en Laura Stek... over de haat-liefdeverhouding tussen deze twee en natuurlijk ook over hun muziek en de band The Kings. Daarna in het tweede uur van OVT... om te beginnen weer een aflevering van De Gouden Jaren... waarin we archieffragmenten laten horen... die door VPRO-archivaris Nienke Vijs boven tafel zijn gehaald. Ditmaal een fragment uit een gesprek met Remco Kampert... over het boek Het Leven is Verrukkelijk... dat 50 jaar geleden verscheen... en dit jaar centraal zal staan in de campagne Nederland Leest. Tegen half twaalf tenslotte sluiten we weer af... met een aflevering uit de archieven van het programma Ongehoord. En vandaag gaat dat vanuit Wenen... Over de componist Johan Strauss. Veel muziek dus de komende twee uur. En zo ook in het onderwerp waarmee we nu beginnen en waarvoor we teruggaan naar 1967. And now Radio London presents their final hour. You're hearing things. You're hearing things. On wonderful radio. Yes, thank you, Paul, and a very good afternoon to you all. Ed Stewart here, with Myrtle. Hello, Myrtle. Hello, dear. And, Paul, well, we've got fun for the next hour, haven't we? Yes, indeed, and we're not alone with Myrtle, because we also have Cliff Richard. Many thanks for all the plugs in the past, and um, thanks for being so nice about our records. Hope and wish you all the very best for the future, staff and DJs and whatever you do. It's all over Didn't even cry Just stop living When you say goodbye It's all over Didn't feel a thing I just stopped living ja, 14 augustus 1967 was dat. Vandaag precies 44 jaar geleden. De allerlaatste uitzending van Radio Londen. Ook wel Big L genoemd. Een parade van beroemdheden neemt dat laatste uur afscheid. Waaronder niet alleen Cliff Richard, maar ook Dusty Springfield... Cat Stevens, Mick Jagger en vele, vele andere grote sterren uit die tijd. Allemaal ter gelegenheid van het verdwijnen dus... van een piratenstation dat nauwelijks drie jaar bestaan heeft. En ik moet eerlijk toegeven... Ik had er nog nooit van gehoord en vroeg me toen ik deze uitzending in het archief tegenkwam... dan ook direct af wat dat station zo bijzonder maakte destijds. En om daar meer over te horen heb ik nu Tom Mulder aan de telefoon. Vroeger als DJ ook wel bekend onder de naam Klaas Vaak. Tom, goedemorgen. Dag, wel goedemorgen. Radio Londen, dat zegt jou wel wat, hè? Het zegt me heel erg veel. Ik moet er eigenlijk bijna dagelijks aan denken. En er is eigenlijk nooit een vervanging gekomen voor Radio Londen. Ja, kan je in het kort vertellen wat voor soort station dat was? Het was een station met uh, een hele sterke muziekprogrammering. Uh, het was een progressieve hitparade. Dus er werden plaatsen uitgekozen die in de toekomst mogelijk hit zou worden. En ze hadden hele sterke discjockeys en ze hadden een sterke zender. Ja, want het was een piratenzender. Zat dat ook net als Veronica later op een boot? Uh, het zat sowieso op een boot, op een oude mijnenveger voor de Engelse kust... De Galaxy. Ja, ja, ja. En, en, en uh, klopt het nou dat zij zijn begonnen met het fenomeen top 40? Um, ze zijn sowieso begonnen met de Jingles. En de top 40 uh, was een sterke kant. Want zij hadden een speciale top 40. Het was geen gewone top 40, maar het was dus een progressieve top 40. Dus ze, ze pakten hits, die, die grote hits zou worden in de toekomst. Dus ze liepen eigenlijk drie maanden op de hitparade vooruit. Ja, ja. Het, het was niet gekoppeld aan de verkoopcijfers, maar aan hun eigen gevoel. Hun eigen gevoel, ja. Ja, ja. Jij, jij bent er ook een keer op bezoek geweest, hè? Ik, uh, ik ben een keer in Curtis Street geweest, waar hun kantoor was in Londen. En toen heb ik aan de directeur gevraagd, van de Birch, of ik aan boord mocht. Maar helaas ging dat feest niet door. Toen ben ik later, toen het station weg was, ben ik naar Hamburg gegaan. En daar lag het, uh, het schip lag in de haven van Hamburg. En toen ben ik aan boord geklommen. Ja, en, de, en was dat nog een bijzondere historische sensatie om daar te komen? Of? Nou, het is het is eigenlijk nog steeds. Als ik nu een oud fragment hoor van Radio London zoals net... dan krijg ik nog steeds kippenvel. Ja, en, en waarom moest dat station destijds verdwijnen in 1967? Het was een, een anti piratenwet Dus er waren voor de Engelse zo'n twaalf stations. En zij waren er één van. En de rest moest dus ook weg. En alleen Caroline, die had twee schepen, dat bleef bestaan... Maar die redde het commercieel niet, dus dat ging door tot uh, begin 1968. Ja, ja. En, en, uh, heeft, want in diezelfde tijd had je ook, hadden wij in Nederland Radio Veronica... Uh, wist dat de rol van de Radio Londen over te nemen? Nee. Uh, de programma's van Radio Londen werden live uitgezonden. Uh, de, de zender was veel sterker, die was 50 kilowatt. Sommigen zeiden 75 kilowatt, maar dat was niet waar. Maar Vroningen was uh, maar 10 kilowatt. Het was een hele oude wetse programmering. Ja, ja, en dat werd ook van tevoren opgenomen... en dan naar het schip vervoerd en ja. vanaf daaraf uitgezonden. Ja, in, in de tijd dat, uh, dat Radio Londen begon... werden er zelfs programma's uitgezonden op Veronica met klassieke muziek. Ja, ja. Uh, maar maar hoe, hoe komt het nou dat ik Radio Londen bijvoorbeeld helemaal niet kent? Ik ben ook niet de, niet de, niet de allerjongste. Eh, terwijl ik me veel meer Radio Luxemburg herinner... als een soort uh, oermoeder van die piratenzenders. sowieso uh, al sinds de jaren 50. Dus iedereen kende Luxemburg. Maar R Londen heeft een hele grote indruk gemaakt... op heel veel mensen. Er zijn nog uh, regelmatig bijeenkomsten... waar nog steeds aan Radio Londen wordt gedacht... en wordt teruggekeken op het succes van Radio Londen. Ja. Maar ja, het is ook lang geleden... want het is toch 44 jaar. En 44 jaar is niet niks. Nee, maar dat voor is waar... mij is het nog steeds gisteren. Voor jou is het nog steeds gisteren. Nog steeds gisteren. Ja. Ja. Maar... Uh... Nou, nou, nou zei je net, ik, ik ben niet aan boord geweest, ik ben alleen in het kantoor geweest. Maar uh, is, is niet ooit het plan geweest dat jij voor Nederland iets voor dat Radio Londen ging doen? Ja, er is een plan geweest vanwege de, de Engelse anti-zeezenderwet om op, op Nederland te gaan uitzenden. Toen stond er een advertentie waarin om disjogjes werd gevraagd en ik moest naar huizen waar een stemtest werd afgenomen. En later is dat plan helaas financieel waarschijnlijk niet doorgegaan. Niet doorgegaan, nee. En nu, nu ter, terugkijkend op het geheel. De Radio London heeft uh, krap die drie jaar bestaan. Wat is nou de betekenis van die zender geweest? Uh, dat ze begonnen zijn met jingletjes of toch nog wel meer? Uh, het, het, het muziekformat was heel erg sterk. De discjockeys waren heel erg sterk. En... En er zaten bekende discjockeys die later als, als John Peel en zo... die, die ja, bij oké, de BBC ben naam ben, gemaakt ik hebben ik nog. Effort. Dus alle, alle grote disjockeys zijn al daar begonnen. Toen, toen Radio Londen stopte, toen is de BBC op dezelfde voet doorgegaan... en heeft een groot aantal van de overgenomen. Ja, ja, de publieke omroep heeft ervan geprofiteerd in Engeland. Ja. Ja. Nou doen we de hele tijd alsof dat Radio Londen uh, voltooid verleden tijd is... maar ik heb begrepen dat op internet het een soort... Uh, of niet, niet, ik heb begrepen, op internet he, heeft het station nu een soort tweede leven. Uh, er is sowieso een Radio London, dus het lokale station van de BBC voor Londen. Ja. En Radio London is eigenlijk constant gekopieerd. En nu met internet gaat het natuurlijk alle kanten op, dus iedereen begint de Radio London. Ja, ja maar ik, eh, ik begrijp dat je op, ik geloof op woensdagavond, eh, dat ze dan op, op een soort internetzender nog steeds de Fab 40 uitzenden. Ja, dat klopt. En dan uit, in welk jaar zijn ze daar nu beland? Ja, geen idee, ja, ge want ik, uh, ik volg dat zelf niet. Maar er is ook een hele grote Engelse uh, fanclub en die houdt zich constant bezig met, met, ook met oude programma's. Dus na bijna 50 jaar worden nog steeds programma's van Radio Londen herhaald. Na 50 jaar nog steeds programma's van Radio Londen herhaald? Ja, bijna 50 jaar nog. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, dat, dat laatste uur. Dat is, des, is dat nou destijds ook helemaal op de Nederlandse radio uitgezonden... of is dat later geweest? De VPO heeft het uitgezonden in 1968 met Peter Flick. In 1968. Een ja. jaar later is dat laatste uur nog een keer helemaal uitgezonden. Uh, nou, in 1967 werd het dus echt uitgezonden. Uh, ja? En de VPO heeft het herhaald in 1968. Oké. Okay. Nou, Tom Mulder, uh, heel hartelijk bedankt Graag gedaan. Voor, deze, uh, voor, voor, voor dit verhaal over dit bijzondere radiostation. Uh, uh, he, heb jij er zelf in je carrière nog wat aan gehad? Uh, sterker nog, Radio Londen uh, was voor mij het grote voorbeeld. Ik wilde uh, eigenlijk nieuwslezer worden. Maar ja, toen kwam de Engelse piraten en toen was het verkocht. Ja, dus ik had steeds Radio Londen als, als voorbeeld. En toen ik bij Vronikje werd aangenomen in 1969... Toen had ik eigenlijk een beetje de stijl van Engelse jockeys, Dus ik praatte Nederlands op de Engels. Nederlands op zijn Engels, Ja, Dus de zinsbouw en de, de, de, de klank van de zin. Dus ik ging aan het eind van de, van de zin ging ik omhoog. Ja. Dus ik, ik kopieerde gewoon Engels, maar dan op het Nederlands. Maar dan op zijn Nederlands. Goed. En, en je, je bent er dus nog steeds mee bezig. Uh, Tom Mulder, heel hartelijk dank. Graag dan. En uh, voor meer informatie over uh, Radio Londen en de andere onderwerpen uh, die vandaag in OVT aan de orde komen, verwijs ik naar geschiedenis24.nl/slash OVT. En dan nu deel 7 van Brother Where Are There, een negendelige serie waarin Laura Stek en Matthijs Deen historische broederparen onder de loep nemen. Goedemorgen, de enigszins afwijkende tune voor het begin van deze zevende aflevering van Brother Baradau over historische broederparen. Wat u hoorde is hatred. Van de Kings en uh, die hatred die betreft de twee hoofdpersonen van de Kings waar we het vandaag over gaan hebben. Vorige week kon u horen hoe de broers Caracalla en Geta, uh, hoezeer hun ouders ook probeerden hun rivaliteit te sussen uiteindelijk toen ze de kans kregen openstaande rekeningen te vereffenen, dat ook van ganse harten hebben gedaan. Caracalla doorboorde zijn broertje in de armen van hun beide moeder. Het was jaloezie, het was pure haat. En vandaag gaat het er iets minder heftig aan toe, al hebben we wel een idiootvolle studio uh, met vier gasten. En kan er van alles gaan gebeuren dat niemand heeft voorzien. Vooral omdat we gaan spreken over broers die elkaar regelmatig in de volle schijnwerpers vernederd, geschopt, geslagen en bespuugd hebben. Uh, onze eerste gast, Rob van Scheers, cultuurreporter cultuur van Elsevier, auteur van... Onder andere het artikel Kain en Abel beginnen een bandje. Dat vind ik wel een spannende titel. Wat, wat staat er ongeveer in? Waar gaat het over? Dat is een uh, opsomming van alle rampspoed en ellende. die de rock'n'roll. Uh, in het geval van broers in één band. Uh, ons hebben gegeven. Denk aan de Beach Boys, Oasis. Uh, Crowded House. The Kinks. Uh, Jesus and the Mary Chain. Uh, the Black Crows. De lijst is oneindig. En zijn er ook broers die wel gezellig in een bandje kunnen? Of is het eigenlijk gewoon een altijd gedoe? Mm, de broers die wel gezellig in het bandje kunnen... zijn uiteindelijk ook niet zo gezellig. Neem de Jacksons, waar waren allemaal broers. Het mm -hmm. lijkt dat het allemaal om Michael draaide. Maar achter de schermen was het ook enorm veel haat en nijd. Dus volgens mij is het een onmogelijkheid. Zeg, Goed. wie hoorden we nou zo net? De Kings. En... Het uh, vertel... nummer Hatred. Ja, Hatred. Ja, Dave en Dave. Misschien Bolland en Bolland. We wonen brothers. We uh, ja, ja, ja. horen ja, ja. nu Henk Tas, uh, kunstenaar. Ben Je ook uit ja, uit Rotterdam. En uh, wel uit Rotterdam. Nou, oh, dat is ja. belangrijk. <laughs> <laughs> um, kan dat goed gaan volgens jou, broers, in een beentje waar we het nu uh, net over hebben. Nou, ik heb jarenlang met een vriend van mij alles voor de Everly Brothers gedaan. En die sloegen elkaar ook uh, regelmatig echt een kopje in elkaar. Dus dat op een gegeven moment 72 bij Not Berry Farm... voor mijn Phil Everly op het podium. Ze gitaar kapotgeslagen en weggelopen. Waardoor zijn broeder zei... De, de, de broer moest het contract in zijn eentje afmaken. En die draaide zich om en zei... Phil's gone. Zou dus ik houden finish de set? <laughs> en hij had de schouder op en deed de hele set in zijn eentje. Alan Gascoigne. je was de eerste gieteris van de band Normaal. Hoe ja. kan het dat muziek en conflict zo dicht bij elkaar zit? Herken je dat? Uh, ik heb nooit uh, in een band gezeten met uh, broers. So, uh... Nee, maar het is toch iets dat uh, mensen... Als je muziek met elkaar maakt, dan liggen de emoties vlak op de loer, hè? Het kan, ja. Er kan jealousy ontstaan, uh, iemand denkt dat uh, iemand anders uh, zijn, uh, stealing my thunder, je weet wat dat betekent. Uh, ja. Mijn moment in de ligt, weet ja. je wel, is gestolen door iemand anders, ja. Yeah. Rivaliteit is het Juist, eigenlijk. ja. Ik geloof dat de enige acceptie is geloof volgens mij de Elmer Brothers. Want die hebben nooit een kwaad woord over elkaar gezegd. Nou kijk, er komen er toch een paar zo gedurende de uitzending die het wel uh, goed hebben gedaan. Dat is heel fijn. Fred, ik ga uh, straks uitleggen wat Erik Fromm over de kwestie heeft gezegd. Oké, okay, nou, <laughs> eerst moeten we Fred Sleutelaar aan het woord. Gitarist. Uh, hoe zit dat met muziek en nauwe verwantschap? Kennelijk ik, is een groot voordeel van nauwe verwantschap als je speelt. Want... Je hoort, er zijn zo ontzettend veel conflicten ja. in die bands. En toch, die broers gaan wel door. Dus er is kennelijk een groot voordeel wat wisselgeld is voor die ellende. Nou, in, in mijn bandje uit, uh, uit die tijd, uh, 67 zaten er ook twee broers. De drummer en de bassist. En die hadden uh, nooit problemen. Okay. Dus kan dus wel. Nee. Maar nooit echt doorgebroken. Nee, nee. Nou ja, dan heb je dat weer. Nee, ja. nee maar op Verscheer, is, ja. daar, is dat iets... Um, kennelijk is er dan toch iets wat dat goed maakt? Hè? De, want um, als er zoveel problemen zijn tussen die broers... en ze gaan er toch mee door... Kennelijk is er een soort voordeel ook wat compenseert voor die ellende? Nou, als ze hetzelfde gezin komen... Is het ook, zou het ook eigenlijk uh, hoogverraad zijn om je broer of je broertje nee. te verraden. Ik denk ja. dat dat uh, het belangrijkste is. Dus de intenties zijn wel goed... Maar de praktische realiteit... Ja, maar staat ik denk, het is dikker dan water. Hè. Zoals bij de Bee en de Beach Boys. Ja. Terwijl een hele dominante vader... die het eigenlijk dan prettig vindt... die mensen die ze inhuren... en die geen familie zijn... die kun je dumpen, weet je. Maar die, die family, oh, de, dat, dat houdt is. het toch ja. bij elkaar. Hè. Kunnen we even naar dat gezin van de Kings? Ja. Want uh, we hebben dus twee broertjes. Ray en Dave Davies. Ray is twee jaar ouder, denk ik. Ouder, Drie ja. jaar ouder. Ja. Uit wat voor gezin komen ze? Dat is uh, wat? buitenwijk Londen. En, en uh, zes zusters boven hen. En Ray is de oudste jongen. En toen kleine Dave nog op de proppen kwam... Uh, ging alle aandacht van zijn zusjes naar het jongste broertje... waar Ray enorm mee heeft moet hebben gezeten. Dus daar is het eigenlijk het kwaad al gezaaid. Ja, want Ray die zegt daar zelf over, hè, die, over die zes oudere zussen. Of zijn eerste jaren zegt hij... Die... Geweldige tijd, vol geluk, excessief verwend, ja. getroeteld zoals het hoort bij een eerste jongetje. In een gezin met alleen meisjes, leven was eenvoudig volmaakt. Maar ja. <lacht> en toen kwam Dave. Het ja, ja, ja. was een ja. oh, strictly working class family, familie. Hij is ook heel trots op ook. Dus, uh. ja. <lacht> het, het leven was karig, maar gezellig. Ellen Gaston, jij bent in de Midlands opgegroeid. Je bent net wat jonger dan Dave. Kan je iets zeggen over hoe het was om in die tijd op te groeien in dat working class milieu? Uh, ja, ik had uh, een geweldige tijd, persoonlijk. Uh, mijn ouders waren echt helemaal te gek. Uh, ik had ook één broer, pas overleden, een paar jaar geleden. Uh, ja, ik had een leuke tijd. Ik, ik ging uh, vanaf 14, uh, had ik mijn eerste elektrische gitaar. Zelf voor betaald, met een bakfiets. Huis aan huis, voedsel brengen. Mijn vader had voor mij uh, een kleine versterker gekocht, Veerwaard, geen tien, dat is het leukste. En uh, ja, ik was direct uh, bezig met muziek, zo so, uh, vanaf mijn veertiende. Dat was uh, alles wat ik deed, dat mijn echte lust van mijn leven. Dus je, is het zo dat het verhaal wat je nu vertelt ook dat je je voorstelt dat het ook zo opging voor Ray en Dave Davies? Oh ja, ik, later, ik had zes jaar in Londen gewoond en Muswell Hilder ken ik. Het is gewoon uh, typisch uh, North London uh, uh, stuk. Uh, heel veel arbeiders, uh, uh, veel nationaliteiten ook in, in de regio. Niet alleen maar uh, geboren in Londen, maar veel mensen van Ierland en zo. Was, was die achtergrond, uh, Henk Tas, bepalend voor de muziek die, die ze gingen maken? Ja, degelijk wel. Ja. ja, ja, ja. Op wat voor manier? Uh, uh, als je naar teksten van Ray luistert, dan gaat het altijd over de Underdog question die toch nooit boven komt. Dat is de, precies de situatie waar hij altijd in geleefde. Alles, alles gaat altijd over losers. Maar hoe hard je ook maar probeert, weet je wel. Maar je dat komt het toch cultiveren ze ook. Ja, ja. Hij heeft op een gegeven moment, toen hij rijk begon te worden... heeft hij een huis gekocht. Heeft hij een tijdje gewoond in een buitenwijk. Toen dacht hij, ik hoor hier niet thuis. Toen is hij teruggegaan naar zijn oude huis. Heb hij opnieuw gekocht. Heeft hij hij krijgt twee dochters. Hij heeft hij een stuk te aan laten bouwen. Want hij voelt zich gewoon niet... Het in van, dat je zegt van Rotterdam dat je uit Katendrecht komt... en dat je een broek een huis laat bouwen. Klopt niet, gaat hij dus terug. Want had ook geen inspiratie meer daarvoor. Je, je hebt het dus nu over he? Raiders. Over Raeders, ja. Rob van Scheers, je zou kunnen zeggen... broers met een conflict, die heb je overal. En die gaan op een gegeven moment elkaar uit de weg. Maar deze blijven bij elkaar. Dat is natuurlijk ook een soort bijna verstikkende omstrengeling, of niet? Ik uh, heb het reeds aangekondigd. Ik zal uh, even uh, Erik Fromm, uh, psychoanalyticus, vooraanstaand uh, dus citeren het uit het boek Liefhebben, een kunst, en kunde. Ja. Wij noteren, broederliefde is de meest fundamentele allerliefdes. Dit is het soort liefde waarover de Bijbel spreekt als er geschreven wordt. Heb u naast lief als uzelf. Maar eenmaal omgeslagen neemt broederhaat evenzeer proporties aan. En daar komt dat citaat van mij. Karen en Abel beginnen een bandje. En dat is bepaald niet van vandaag of gisteren. Dus dat hele verhaal is zo oud als de mensheid zelf. En dat liedje schrijven, dat is eigenlijk ook wat ik bedoel, Er zit natuurlijk, wat Ellen zegt, een, een glamour kant aan. En als je broer de aandacht van jou wegsteelt, dan begint het probleem. Je praat erover alsof je zelf een oude broer had. Ja, ik heb een oude broer. Daar, die, uh, die, uh, ik weet hier alles van. We hebben een puntje gehad, nou, dat ging helemaal mis. Nee, maar... vertel. Nou, uh, ik kom ook uit zo'n uh, dead-end-street milieu, zoals de uh, Kings een beetje. En mijn broer had een uh, hele slechte gitaar en uh, die begon erop te spelen. En als hij er niet was, dan uh, ging ik natuurlijk stiekem oefenen... met als enige doel om hem te overtreffen. En uiteindelijk kwamen de twee gitaren in huis. Dat hebben we hebben samen ook gespeeld en ook liedjes gemaakt. Maar het ging toch net altijd even scheef. Hij deed dan de solo's, ik zou dan zingen. En op een gegeven moment spatte dat uit elkaar. We hebben het later nog eens geprobeerd en nog een keer. Maar het eindigt altijd met hetzelfde ritueel dat hij dan zijn gitaar in de hoek smeet. En zei, bekijk jij het maar. Ja, en, en kwam het omdat jij beter was? Nou, dat is waarschijnlijk omdat ieder jonge broer zijn oude broer wil overtreffen. En natuurlijk uh, dodelijk en... ...hoogst irritant en uh, veel te ambitieus is. En dat is precies wat er aan de hand is tussen Dave en Ray? Dat denk ik, ja. Had, had jij ook zes zussen? Nee, eentje. <laughs> oh, er was maar één. Ja, die, die was altijd was de, de, de, de bemiddelaar. <laughs> dat heb je dan ook. Oké, okay. ja. wie van de twee heeft die band nou opgericht? Um, Want da, daar, is, daar zijn, lopen de verhalen over uiteen. De, de Kings bedoel Bij je? De Kings, Ja, ja. Ze zeggen Dave. Ze, ja. zeggen Dave ja. ze zeggen Dave. Zegt Dave dat zelf ook? Ja, dat is uh, je wel. zal die zeker zeggen, ja. ja. En wat zegt Ray? <laughs> en Ray die had schaduw, want die doet. Als je gewoon naar alle tijdfoto's kijkt, dan zie je altijd dat er eentje achteraan staat. En dat is altijd Ray altijd. Dus, maar het is ook een soort valse bescheiden. Want als je zijn biografie leeft, heeft ja. hij, dan schelt hij iedereen voor dus, uh. Want Ze hebben allebei een biografie geschreven, ook vlak. Uh, nee, Ray kaart, heeft er, van Ray is natuurlijk het, toch wel het, het maximale talent van de twee. Weet je wel. En daar wordt heel veel over geschreven. En uh, Dave die, ja, die hangt altijd bij. Bij, maar hij is wel een gigantisch goede gitarist. Zonder Dave en de band erbij was. was Ray had dus eentje niet gehaald. Ja, maar ik bedoel, ook, ze hebben na elkaar allebei een autobiografie uitgegeven uh, van Dave is er ook eentje uit, maar ja. die heb ik nog niet gelezen. Okay. Ik, die is er wel ja. eentje uit. Ja. Ja. Die. Uh, de, de kwaliteit van Dave als gitarist, daar wil ik ook zeker nog op terugkomen, aan een Maar t, um, laten we eerst weer eens even naar hun eerste hit gaan. Die krijgen ze als uh, Ray 20 is. Um, je hebt aan dat nummer speciale herinneringen, hè? Of ja, niet? dat klopt. Ik, uh, toen ik 15 was, begon ik naar clubs te gaan in Nottingham, waar ik ben opgegroeid. Ik had echt geboft omdat we er geweldige clubs zien. En alle bands die je bedenken kan, kwamen spelen in Nottingham. Bijvoorbeeld, ik had de Hollies gezien met Graham Nash, fantastic. Maar goed, ik ging naar een optreden van de Kinks, ik had nooit van hen gehoord. Ik vond het wel een aardig band. Stond ze te spelen wat R&B covers van J.B. Lenoir, uh, Beautiful Delilah, dat soort nummers. Je kent het allemaal. En uh, ineens zegt meneer Davis, ja uh, uh, yeah, over weeks, twee weken, we hebben een uh, plaat die uitkomt. Uh, we gaan het nu voor je spelen. da da da da. Ja, you really got me. you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now You got me so I guessed me bad night. Yeah, you really got me now You got me so. Hey uh, en uh, Ellen, wat vond je daarvan? Ik vond het geweldig. Ik had nooit zo'n riff gehoord. Uh, deze lied is van gigantisch belang voor rockmuziek. Dit was de eerste richting hard rock of ja, bluesrock zou je het ook kunnen noemen. Maar dat was de eerste plaat met dat duidelijk in. En dat moet gecheckt worden. Je, dus je wil zeggen, je bent in 1964 daar getuige geweest van een historisch moment. Je Absoluut, zegt, deze ja, getuige. Deze. <laughs> <laughs> Fijn dat je er bent. <laughs> maar deze Rift, die heeft ja. dus uh, zo ontzettend veel invloed gehad. Kan je dat, kan je dat uitleggen? Ja, uh, binnenin twee weken, de hele Groot-Brittannië ging uh, uit de dak. Het was nummer één. En. Uh, ja, alle muzikanten praat, praat over dat stuk. Uh, alle gitaristen die ik kon in de tijd. Geweldig. Iedereen staat uh, op de bank thuis. Maar dat was kennelijk heel vernieuwend. Het is totaal voor ja. mijn ja. tijd. Ja, dus totaal ik heb... vernieuwend. Ja, maar... Totaal vernieuwend. dat je er nou uit hoort? Nee. nee. Maar uh, er wordt ook gezegd dat... dat het is niet alleen die riff, maar het is ook het geluid hè? dat ja. er is iets met een scheermes uh... ja ik ik er zijn al uh, de heren kan dat uh, precies uh, dave davis had een klein 10 watt el pico gitaarversterker uh, cheap uh, goedkope ding denk, uh... en hij had met een uh, scheermes uh, een lange snij gemaakt in die konus van die luidspreker dit geeft het een uh, aparte vibratie. Het uh, geluid was meer vervormd. En dan koppelt hij dat aan zijn uh, AC-30. Ja. De beste British versterker altijd. Een okay. gitaarversterker hey. van 30 watt. gebruikt bij de Shadows en de Beatles, et cetera. Ik heb ook geen thuis. En ik heb En dan well, uh, deed hij die kleine versterker was gekoppeld aan die grote voor de, de kracht en de volume. Maar toen ik hem zag, had hij alleen een uh, uh, Guild, Starfire, Road Guitar en een Vox ac 30 En uh, hij draait hem vrij hard. En uh, het klonk. Er uh, is ook een beetje plaat. distortion. Uh, ja, ja zeker gitar. weten. Al kan je dan ja. zeggen dat Dave eigenlijk belangrijker is geweest. door dat specifieke gitaargeluid dan Ray? Of is dat.? Uh, nee, het was een samenwerking. Mm. Uh, Ray was uh, de zanger. maar Dave was de gitarist. Dave was tien keer beter op. misschien. 100 keer beter dan uh, Ray op gitaar. Heeft Ray het überhaupt wel eens geprobeerd? Of, uh... Solo's. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Want als er een solo-gitarist is in je band en jij bent uh, de publieksvanger met je teksten en je theater, wat ze enorm hmm. veel toevoegt ook later. En uh, ik moet zeggen, dat stemmen samen van de Kings klinken heel erg goed, ja. Ja. maar de stem alleen van Ray Davies is ook uniek in die ja. zin dat het eenmalig is. En die pik je er overal uit. En de stem alleen van Dave Precies. is niet zo goed. Maar hij is echt een kopstem voor de tweede, ja. voor de harmonies. Ja. Dat werkte goed. En, dan, en samen is het een, een gouden combinatie. Absoluut, net zoals de Ja, ja. Mm -hmm. maar, maar Ray is de zang. Dus ze versterkte elkaar heel duidelijk. Ja. Ja. Ray ontwikkelde zich tot de componist en de frontman. Hè. Um, Dave tot de gitarist die een toontje laat, lager moest zingen. En daar ontstaat echt grote jaloezie. Ja, maar nee. ze zijn ook toch al. Ze, ze, ze waren toch wel smart genoeg om te accepteren dat de som van het geheel toch beter was, uiteindelijk ook. Want ze hebben niet van niks gelijk wel 20 nummer 1 hits gehad, weet je. En dat kan je toch niet af. Als we niet met elkaar overweg konden. Maar zijn er weleens, dat was dat nooit gebeurd. Weet maar weet maar zijn er wel scènes geweest op het Ja, Als je, je dirigie de... sloeg elkaar altijd verrot, namelijk echt ook. Maar is er één scène die, die iemand hier aan tafel het meest is bijgebleven? Uh... Nee, want het grootste gevecht was eigenlijk... Uh, was eigenlijk well, Ray die trok zich altijd terug. Want dat is toch een soort dichter, weet je. Die, die observeert en die trekt zich terug. En die keek alleen maar. En die, en die drummer en Dave Davis, die waren zo ruig... die woonden ook samen. En toen, maar op een gegeven moment uh, heeft die, die, die, die drummer... die Mick Avery, die heeft... Uh, uh, Dave draaide zich om bijna de gitaar zo. En die zei dat hij te laat inviel met zijn bekken. die heeft die bekken bij het gepakt naar zijn kop gegooid. die sloeg tegen zijn schedel aan. Zijn hele, hele bek zat onder het bloed. En die Mick Avery is weg, weggelopen achter zijn drumstel. Die is twee weken lang onvindbaar geweest, omdat hij dacht dat hij hem vermoord had namelijk. <laughs> en Ray ja, just one of them, just to fight. Later <laughs> zal Ray trouwens zeggen dat hij in die tijd ook enorm jaloers was op zijn jongere broertje Dave, hè? omdat hij dat leven leiden van drank en vrouwen en hij maar zat te werken en te werken. Wat het nummer Two Sisters heeft hij daarover gemaakt, over de ene zus die jaloers is op de luxe en de leefwijze van de andere. So that I Priscilla looked into the washing machine and the drudgery of being wet. Well. She was so jealous of her sister and her liberty and her smart young friends. She was so jealous of her sister. Uh. <laughs> Rady vindt al gauw een eigen toon. Hè. Na de You Really Got Me krijg je eigenlijk heel andere nummers. Uh, uh, zoals, um, um, hoe heet het? The Waterloo Sunset enzovoort. Daar gaan we het zo nog over hebben. Die eigenlijk een mengeling is van erg Engelse musical-achtige muziek... en teksten die heel sensitief zijn. Satirisch en vol zelfbewustzijn van de working class. Hij trekt zich daarvoor terug in de privévertrekken van de kunstenaar. Wordt een beetje wat, uh, wat Henk zo net ook al zei. Ehm... Um, uh, Ellen, jij, jij, hoe was het om die muziek te horen in die tijd in Engeland? Raakte um, dat direct een snaar? Ja, uh, uh, yeah, maar het was uh, meer acceptabel uh, in Engeland dan wat men denkt. Omdat uh, Ray was geboren in de tijd van de uh, variety theaters. De the London Palladium bijvoorbeeld. En wij hadden allerlei Brits artiesten... Uh, Norman Evans, Mr. Max Miller, uh, superbekend comedian. Ook met dat soort liedjes van uh, De Beurvrouw en uh, De Melkboer en uh, dat soort verhalen. Ja. En Ray is daarmee opgegroeid. Ja. So, hij heeft in feite zijn eigen versie van dat gemaakt, met al zijn liedjes. Ja. En dedicated follower of fashion. Ja is direct uh, zijn uh, kijk op Carnaby Street, ze dus belangrijke modestraat uh, in de tijd. Uh, ja, ik, ik vond het super. Ik was ook een beetje aangewend, hoor. Weer uh, die variety shows. Maar je je is ook best wel de Black and dancing heeft hij toch ook hard gebeurd ja. met Cam dancing. En dan ga ja. ik ja. een beetje weer in het water ja. gevallen eigenlijk weer. Ja. Ik ben er ook wel benieuwd, want we hebben het nu over een muzikale uh, invloeden, maar dat gezin, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet echt over gehad. Wat, wat voor rol speelde die vader en moeder? Hebben we daar enig idee van? Er waren dus zes zussen, dus eigenlijk zeven moeders. Kan ik me zo voorstellen? Ja, die, uh, als die vader uit de pub kwam, dan moesten die jongens uit de voorkamer <laughs> ja, die die weg. Dan <laughs> moesten die jongens weg. Dan waren ze aan het oefenen met z'n tweeën, Every Brothers nummers en alles uit. Dan, get out, you get out, get out. Geen gezellige vader. Zo. Nee, er ging, ja. ging vader op zijn hoofd staan in de kamer met zijn vriend, die kwam uit de pub en dan moesten die jongens weg echt. En, daar heeft en dan ging hij de... allemaal grappen ja. vertellen, totdat hij omviel en dan ja. moest zijn moeder en zijn vader in bed stoppen en dan... Uh, Mooi li <laughs> lied over Ray schreef. Davies. Uh, uh, over demon alcohol. Dat okay. gaat over die situatie. En dat, op toneel deed hij dan ook met een bierblikje zo op zijn hoofd en ja. die. Dat is allemaal verwijzing naar die, die Alcoholische vader. Ja. Ja. Maar er wordt ook gezegd dat, dat er een piano stond in de voorkamer en dat vrijdagavond elke avond feest was. Er was altijd een party, want die zes zussen die namen ook allemaal vrienden mee en alles ook. En uh, wat ze die jongens dan probeerden om betere gitaarspullen te krijgen los te peuteren van die vriendjes van hun zussen. Dus als ze uh, door het sleutelgat heen en, en die zussie, die wees dan die lovers af. En dan kwam uh, Dave die zei van, hé hey mister, als je, uh, kan je wat regelen? Ik kan wel iets regelen met mijn zus, maar we hebben een nieuw zes snare oh. nodig en een nieuwe kabel nodig. En zou je misschien. Uh... Oh, oh. Hektas, nou ja, t, um, We moeten flink wat naar muziek luisteren. Je, er zijn een paar nummers waar jij zegt... die moeten we gehoord hebben in de van de Shangri-La. Ja. Now that you've found your paradise... This is your kingdom to command. You can go outside and polish your car.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 ja, je zou het eigenlijk helemaal willen door. Maar, Henk, waarom, deze, waarom dit nummer? Ja, het is geweldig hoe hij zegt: Gunner the, gun of the is in the Backyard. Want als je dan de biografie ook van de Beatles las, weet je, dat, dan is, heb je een gesprek van George Harrison. Die, dan, die is dan bezig met te praten met Tom Petty. Weet je, en dan zegt hij. Toen zei Tom jij kreeg van vader de gitaar, weet je wel. zei George Henry wat, weet je wel. Wij hadden nog emmertjes in, in, in de tuinstaat, die moesten elke week leeg oh, Die werden opgehaald. Die gasten hadden, na de oorlog hadden die Engelsen helemaal niks. En dat is zo goed van die, van die British Invasion eigenlijk ook. Dat echte arbeidersjongen waar die echt geen penny hadden en keihard geknokt hebben om te komen. En die Amerikaanse droom van Elbert die was zo groot. Kan je even uitleggen wat de British Invasion is? It, nou, dat is de British in Invasion op het moment dat alle, dat alle Engelse popgroepen opeens in Engeland of in Amerika werden, de Animals, de Kings, no. Yardbirds, opeens. en dat noemden die Amerikanen noemden dat de British Invasion. Die allemaal lang haar en rare kleren. Ja, ah, hier ook In Nederland ook. Wat zeg je, Fred? In Nederland was het ook zo. We kwamen in Rotterdam ook al beentjes uit, uit Engeland allemaal hier naartoe bij die Shangri-la is natuurlijk wat in Engeland op alle arbeiderswijken op je huis staat geschreven of ons welrust of ons gemoed of zoiets, weet je wel. Dan heb je dat bereikt dus, weet je wel. Rob ik hoor hier helemaal geen conflict in deze, het is eigenlijk ontzettend muzikaal en heel melodieus en lievig enzovoort. Hoezo vechtende broers? Oh. Um, dit liedje dan, ja. Maar als je het afzet tegen de, de, de scherpe rock'n'roll-songs waar we eerder naar luisterden, dan zit die agressie daar natuurlijk wel degelijk in. Maar bij dit liedje heeft, denk ik, uh, Ray, als de poëet van de twee, uh, even het stuur overgenomen. Maar ja, de Village Green Preservation Society, dat ja. zijn ook eigenlijk heel erg ja, pastorale, vrolijke nummers. Maar dat is al een fase later dan, hè? Ja. Dus ja. ze hebben zich al gevestigd als uh, band. En dan maken ze een sprong naar, naar, naar dat soort uh, conceptalbums, die trouwens niet allemaal even goed zijn, maar de Mushwell uh, Hillbillies, de, de, uh, de Lofzang op hun eigen wijk en zo, dat zijn classics. Ja. Maar de, de, komt die agressie dan vooral vanuit Dave, waar jij het over hebt? Nee, want ik, geloof... ik hoor nu Ray wordt een beetje neergezet als de, de poëet en de observator. Dat klinkt allemaal heel rustig. Was Dave dan degene die deed het conflict opzocht? Ik denk wel dat Ray erg jaloers was op ja. Dave... over de manier, de wijze waarop hij uh, gitaar uh, kon spelen. Kijk en andersom over. niet? Nee, want als je gitaar kan spelen en je kan hem het hard zetten... Dan, uh, dan win je. Dus als jij zegt, uh, mine goes to 11, zoals in die leuke parodie... <laughs> Speelfilm, dan, uh, ja, dan overstem je de zanger. Dus er moet toch iets van een, van een uh, compromis worden gesloten. Uh, um, Dave die gaat op een gegeven moment om zich te ontworstelen... aan het uh, eugenie van zijn uh, van, uh, van grote broer. Maakt hij zelf een uh, liedje... Uh, Death of a Clown, en ja. dat wordt ook regelmatig opgevoerd. En dan zie je dat Ray daar ook moeite mee heeft, dat Dave ook een hit had. En dan gaat hij hem ook op het podium, podium kleineren, ja. Ja. Hoe, uh, Fred, vertel. Nou, uh, hij maakt hem een beetje belachelijk uh, op het podium met, met dat nummer. Hoe doet hij dat? Uh, ja, wijst hem zo aan, uh, Death of a Clown, zo, weet je. Dat, ja. Uh, ja, en, en nou, je zegt hij eigenlijk niet, maar toch een beetje... Uh... Ja, Dave, Death of a Clown, ja, Davies. Ja. Ja. Maar of, uh, Dave heeft later ook gezegd dat, dat, dat uh, ja, Ray krijgt alle credits voor alles. Maar dat hij even hard meegeschreven heeft aan de songs. Maar dat... Ja, hoe hoe kunt, kijk je daar tegenaan? Dat geloof ik dus niet. Succes ja. heeft twee uh, de uh, uh, ja. uh, Dat uh, is iets dat gebeurt uh, dagelijks yeah. in de music business. Uh, mensen die alles claimen voor hunzelf. En... Het is in de werkelijkheid niet zo. Ik weet, ik, hier kan ik niet met zekerheid praten over de kinks... maar uit mijn eigen ervaring, ik heb het gezien, gebeuren... hier in Sunny Hilversum. <laughs> so, uh, <laughs> nou ja, de Beatles ook, toch? Iedereen van Lennon, uh, dit is mijn deel en McCartney. Ja. En die ging dan weer claimen van... nee, dat heb ik geschreven, dat ja. gaat op het laatst per woord. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Per nood. Maar schreven zij samen songen? ook? Ray en Day? Dat denk ik wel. Ja, want aantal nummers staat er achter. Ja, ja. R en, R ja. en D, staat ja. dat, dat loopt ja. behoorlijk door elkaar heen. Ja. Ik, ik heb begrepen dat het proces meestal zo was... dat Ray het, de, de, de liederen componeerde in concept uh, op zijn kamertje. en Dat hij dan, dat is uh, meestal via ja. akkoorden, moet je ook niet in die te veel nee, van. Precies, maar, en, ja. en dat ja. hij, maar dat hij dan op het moment dat hij gaat ging uitwerken... Dat, um, dat hij dat dan samen met de band deed. En dat wat hij voer bij Dave... is dat Dave het altijd ontzettend snel oppakte. En zo snel... Zelf dat Ray over zichzelf zegt... als niet-religieus mens... dat het samenwerken met Dave op muziekgebied... het dichtste benadert wat een religieuze ervaring is geweest. Ja. Dus oh. het is... Kan je daar iets mee voorstellen, Ellen? Ja. Wat, wat bedoelt hij? Ja, uh, yeah, omdat het zo... in dat moment zijn die twee broers met alle conflicten uh, erbij... zijn zo dicht bij elkaar... Ja, dat zijn ze één, hè? Dat, ja, ja, precies, ja. Dat zijn bijna een eenheid. En dan, dat is een regul ik kan het niet zeggen in Nederland. Zag het Nederlands. Religious een... experience. Ja, ja religieuze ervaring. Ja. Ja, ja, ja, ja. Goed zo. Maar, um, er wordt ook gezegd dat Waterloo Sunset, van uh, Scheer zei, we, we kunnen hier niet weg zonder naar Waterloo Sunset uh, te hebben geluisterd. Dat hebben ze in tien uur opgenomen in een studio. Dat is, maar dat is ontzettend weinig. En dan kan je toch echt wel wat samen. Zullen we heel even luisteren? Hier dat trouwens gebeurt dus als dit nummer gespeeld wordt, is het alsof inderdaad alle gasten hier een blik in hun ogen krijgen of ze allemaal zelf die sunset zien. Het is Weer zo'n liefelijk nummer, ja. ja we hebben ja. ja. Heb je wel een je verhaal over als oh, man? Ja. ja, dat is uh, ditzelfde liedje. Werd in Nieuw-Zeeland opgepikt door de gebroeders Finn, Tim en Neil. Tim had oh. al Hands en later gingen ze Crowded House doen. En die jongens groeiden dus totaal geïsoleerd op Down Under. En die draaiden plaatjes, net zoals wij. En zelfs broers draaiden ook dit plaatje. En dan hadden ze een hele fantasie over Engeland... wat toch voor hun de roots was van alle popmuziek. En op een gegeven moment gingen ze dus samen naar Londen. Het eerste wat ze gedaan hebben... was niet naar de Big Ben gaan kijken, maar naar Waterloo Station. Daar hebben ze bij de Thames gezeten. Een uur lang hebben ze niets tegen elkaar gezegd. Daarna keken ze elkaar aan. Waarop de oude broer zei, het klopt hè. En de jonge, jonge broer zei, ja... Het klopt. Het liedje klopte. Dus vanuit Nieuw-Zeeland. Wow. Londen was getransponeerd naar Nieuw-Zeeland. Jij noemt dat liefelijk. Ik noem dat een Polaroid uit het volle leven. <laughs> Prachtig. <laughs> uh, Fred Sleutelaar, je bent de enige onder deze gasten die uh, ooit in de kleedkamer van Ray hebt gestaan. Is dat goed? Nou, dat? Ja, nou, de uh, kleedkamer is waar naast elkaar <laughs> Maar, maar heb je je voet over de drempel van de kleedkamer? We zijn dus dan open en... Uh, ik... Ik liep uh, naar, naar de studio en uh, Ray stond uh, op zijn hoofd. hij uh, was yoga aan doen. Yoga? ja En de, de rest van de, van de groep die waren elkaar aan het begrooien met bier en uh, waren gezoeken uh, kuiven gekampt en uh, maar Ray was helemaal, en was, was helemaal weg van, uh, van de rest. Ja. De muziek die we nou horen, de muziek die we nu horen, dat is het bandje waar jij toen in speelde. Army Now baby! Even nadenken! <laughs> Oké, okay, nee, wel vertel. <laughs> ja, nou ja we hadden in 1967 een beetje Midnight Packet. En uh, met manager Bob de Jong, die nu, bekend is van Veronica op, op dit moment. En uh, ja, die had in een maand tijd voor ons een, uh, een plaatcontract geregeld. En uh, optreden uh, voor de Varna televisie En uh, was samen met de Kings en Pink Fanclub. Fanclub was dat toch? Fanclub, ja. ja. Heb je Ray ook gesproken tijdens een yoga sessie? Nee, nee, niet tijdens uh, dat hij op zijn neus stond. Dat zou ik ook niet eerlijk uh, Op een gegeven moment moesten zij, wij, wij moesten live spelen, dus de uh, uh, gitaar was helemaal uh, met zweet en alles. En uh, Ray kwam uh, na afloop dat wij gespeeld hadden naar, naar me toe van, uh, can een borrow your guitar? Hij had helemaal niks bij zich, dus ik zeg, of course. Met sweating. Ah, it's always with beginners. <laughs> ja, de, dat was het eigenlijk. Nou, en, uh, Je zegt: tussen de voet in de kleedkamer is één ding, maar hij heeft jouw gitaar geleend, ja, ja, daarop ja, gespeeld. Ja, ja. ja, en, die ja heb, ge oh, oh, en die gitaar heb jij nog? Nee. Wat? Nou. Nee. Nee. Ja, dat Geen vinger aftrekken. Oh. Ja. Ja. Ja. Het was ook een uh, tijd uh, voor de polaroids. Je had in die tijd ook nog geen camera's en <laughs> dat is... Uh... Dat verwijder ik hem altijd. Wij hebben geen foto gedaan, ja, maar ja. je hebt toch een camera ja. bij. Niemand moet altijd een camera bij zijn. Nee. Nee. <laughs> Jongens, er is, een, uh, er is een Arabisch spreekwoord. Ik tegen mijn broer. Mijn broer en ik tegen mijn neef. Wij en onze neef tegen de rest van de wereld. Dat is Wikipedia wijsheid hoor. Je zou zeggen dat dat ook voor hen gegolden moet hebben. Want de concurrentie aan het eind van de jaren zestig was, was natuurlijk moordend. Je zou zeggen genoeg om je tegen af te zetten en solidair te zijn. Hebben ze dat dan helemaal niet gehad? Ja, dat denk ik toch wel. Want anders blijven je ook niet bij elkaar. Nee. Want de Doe ene constante wei, factor is dat, uh, dat Dave en Ray altijd... in wat voor combinatie van de Kings ook altijd... bij elkaar zijn gebleven. Bij elkaar zijn gebleven. Ja. Zelfs die Mick Avery, die drummer, die er altijd bij zat op een gegeven moment eruit gegooid. Weet je wel, maar uh, Dave en Ray waren er altijd... Maar was dat conflict ook niet een beetje voor de bune? Dat ze dat ook nodig hebben om een soort van... Uh... Nee, ze slammen elkaar, Ze nemen dat betekent zijn het wel echte Engelse punks, weet je wel. De laatste opmerking was van Ray dat hij dus zei van... Ja, misschien ga ik ze, uh, ja, ik vind het wel moeilijk, ik ging ze bij elkaar met de bassist, Piet Kwevers, nou overleden. En toen schreef uh, uh, Dave een maand later aan de kat, zei hij... Wat zit je nou te lullen, die gozer? Hij zegt, wat wil je nou dat we vier rolstoelen toe, op podium oprollen... En dan, you really got me, weet je wel. You really got me going. Wat met mijn rolstoel, weet je wel. Hij zegt, toen 50 werd, Schopte die, schopte die met een verjaardagstaart door de, door de kamer heen. Ja. Hij kon er niet tegen dat hij ouder werd. Dat kon ja. hij niet accepteren. Ja, maar het <laughs> wilde toch tegenover zetten. Op het moment dat Ray, dat is in 1974, geloof ik. Dat is de, de optreden in White City. En daar, niemand heeft er rekening mee. Niemand weet het ook. En Ray die komt op het podium en die zegt voordat ze gaan spelen... Uh, ja, ik, dit is, ik ga mijn pensioen, dit is mijn laatste optreden. Ja. En dan uh, dan. Nou, de hele band is gewoon flabbergasted. Ze spelen en achteraf uh, stort uh, Ray in. Een paar dagen later wordt hij in het ziekenhuis opgenomen. En dan komt Dave hem halen en gaat Dave hem dus weer verzorgen tot hij op zijn benen kan staan. En zodra hij weer op zijn benen kan staan, krijgen ze weer ruzie. En dan gaat het dus weer door. Ja. Ja. Ja. Hetzelfde ja. gebeurt niet met Dave naar nou die hersenbloeding. Ja, dus echt dat is precies hetzelfde verhaal. Maar dan kan overgeven. praten gaat hij weer katten. Welke nou, hersenbloeding nou, even ja, uitleggen. Ja, huidende ja, huidende ja. Is het, ja. Je moet even uitleggen: Dave heeft een paar jaar geleden. 2004. Ja, ja. Heeft hij ja. hersenbloeding gehad? Ja. Ja. Hij moet weer leren praten. En, maar ja. Bij elke keer als je Dave de oh, reet tegenwoordig, en, en, en, en, dan roepen alle mensen: huis Dave Dave, hier kan lang al lang fijner. We hebben alweer ruzie. <laughs> er is een andere, Henk, die jij ook weer laten horen: Not like. Everybody else. I won't take all that they hand me down And make out a smile, though I will cry And I'm not gonna take it all night down Cause once I get started, I go to stop Cause I'm not like everybody else Like like like en ik vind dat je aan dit nummer altijd heel goed kan horen dat Dave toch wel heel goed gitaar kan spelen. Ja, jawel, dat ja. is wel goed hoor. Ja. Maar. Ik denk we moeten ook niet, uh, niet overdreven gaan praten, omdat ik woonde in Engeland toen in de tijd. En ik kan je vertellen, qua gitaarspel, ik zag een kerel in 65, Mr. Clapton, oh ja. met 30 man in een kleine kamertje met John Mayo. kost niks om binnen te gaan en het was mij één ding duidelijk. Dat was de toekomst van de gitaar. Ik had geluk, ik had hem dertig keer gezien, die formatie. En ik zag Peter Green aankomen en alles. En in 1966, ja, Jimmy with Hey Joe. En uh, ja, dan de wereld ging op kap. En, en ja, de kinks waren nog steeds een hele goede band. En ze zal altijd zo blijven. Maar er was zoveel talent en zoveel dingen gebeuren. Het was niet te filmen. Maar die, die band heeft achteraf gezien, hè, de Kings, een enorm talent gehad... om de goede muziek precies op het verkeerde moment uit te brengen. Yeah. Ja, <laughs> ja, ja. Het, het, het, kan het was uitleggen. te vroeg of te laat. Het, het was, was nooit echt op die goede... Ze ik weet de, niet wat de goede tijd nou ja, het zou zijn. De, op een of andere manier, maar dat vind ik er ook heel sympathiek aan. Ik weet niet hoe jullie erover... Het is een miste aansluiting. Ray is ook nooit Sir Davis geworden. Zijn er toch de jongens uit de achterbuurt. Nee, buurt... een OBI gekregen. Jawel, ja. maar hij is niet zo Davies geworden. Hè? Nee, nee. Het... nee. Zijn er toch die jongens uit de achterbuurt gebleven ja, maar die maar te veel wacht, met wacht, zichzelf in positie willen Zodra een Rock'n'Rolls ter sur wordt, is het ook overrecht. Zij heeft dat <laughs> gewoon geweigerd, natuurlijk, maar wij weten dat niet. <laughs> oh, <laughs> ja. Nee, maar het is, het is wel zo dat zij, dat zij die aansluiting met de establishment echt nooit. Ja, yeah, maar dat is, dat, dan? dat is goed. Dat is goed. Vergeet dat Ray namelijk de zijn. jongens, even niet allemaal door elkaar. De Kinks zijn er in Amerika vier keer uit vier jaar uitgegooid in de Musician Union. Hè? Dus de, ze hebben eigenlijk dus die carrière van die andere bands zoals Stones en Beat vooral in Amerika gehad, de maximum exposure op televisie. Ze hebben een conflict gehad met, omdat ze zelf ook zelf een uh, iemand... Uh, je mag in Amerika als je optreedt, mag je niet aan je eigen instrumenten komen. Daar zijn de Musician Union voor die die schroeven doen. Dat hebben ze zelf gedaan. Toen hebben regel ook een grote klapse zijn bek gegeven. En toen zijn ze voor vier jaar, zijn er Dus hebben ze niet opgetreden in Amerika. Dus ze hebben dus echt... Wat dan ook van... zoals de Hoe en, en, en de Yardbirds veel optredens en veel poen verdienen, dat hebben ze allemaal gemist in Amerika. Ja. <laughs> maar maar hoe, hoe verklaren jullie dat? Dat zij dus zich niet konden conformeren... zoals andere bands dat wel konden? Ik denk tot een bepaalde niveau slechte management. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik denk, ze hebben nooit echt goed management gehad. Ja. Ja. En die platenlabels ook... Uh, uh, waren een beetje van die uh, yeah, lager op het laden... Weet je wel, Pi Records. Ja, ja, ja. Pie Records was een slecht label... met slechte ja. producers, een slechte apparatuur. Het was geen land, bewuste he? strategie dat ze dat goed vonden voor hun... Uh. Identiteit. Uh, nou, ik weet wel dat die Shell Tell Me, die, die dacht op een gegeven moment van dat geluid vind ik heel goed en die heeft het eigenlijk daarna dus is die overgegaan naar de hoe eigenlijk ook om dat neer te zetten. Want toen ze dat eerste nummer van de hoe, de Can Explained, toen zaten ze op de M1 en toen stopte Ray de Car. zeg, zegt wat is daar aan de hand? Zeg, dat, dat, wanneer hebben wij dat nummer geschreven? <laughs> wanneer hebben wij dat nummer wij geschreven? Het oh nee, dat zijn ja. de high numbers. Die hebben ja. vorige maand bij ons in het voorprogramma gestaan. Wat is nou de ja. hoe geworden? Ja. <laughs> ja. Wat ik maar afvraag... Andere bands hebben dus, zijn dus wel in staat geweest om, als het management niet goed was... Om het management te veranderen. Als er opnames niet goed waren, die opnames te veel, veel maken. Waarom lukte hen dat niet? Heeft dat ook iets te maken met het... Ik dat ook een sweetheart is. En een poëtische persoon is, die echt heel bescheiden is. Ja. Zit er ook nog is. een filijnkantje aan Ray of is, ja, het is alleen heel, alleen maar... hij gewoon Hij kan heel vilijn. Hij schrijft filijn, weet je wel. Maar het is, hij heeft een dichtelijke attitude. Hij, dat zakelijke, als je die biografie oplevert, dan wordt hij gek van. Dan loopt hij van weg en dan krijgt ja, een... hij ja, een breakdown van emotioneel. Dan gaat hij naar zijn moeder thuis en dan gaat hij liggen huilen. Weet zo. Dat, is, dat is Ray. <laughs> heeft zo en, en, en, maar, oh, en Dave dan? Want... Daar heeft hij die, die, die in Malingham, die, die zit alleen maar achter de chicks en achter de, de funnen aan uiteindelijk ook. Want die is, dat, dat was een, een, een beetje een wild beest. Uh, nou ja, wat, wat, ik, wat ik probeer te, te achterhalen. of dat ook iets te maken heeft met het, met het cultiveren van die working class. Het zich altijd maar weer tegen dingen afzetten. altijd maar weer je eigen positie willen bevestigen. en met je, met je zelfbewustzijn bezig zijn. Denk je, Ellen, dat daar ook iets. iets um, dat het te ver doorgeschoten kan zijn tussen die broers? En, uh, en van die broers met, met, ja, met die band? Ja, ik, ik bedoel. Uh, je moet niet vergeten, ze waren ook erg jong. Hè. En ja. Zeker Dave. Dave was 17, hè? Ja, toen ze Kappen. het echt gemaakt had. En uh, ja, hij was alleen maar uh, ja, aan het bier en uh, <laughs> meisjes. En uh, drugs ja. neem ik aan ook nog. Ja, dat ja. zal. Uh, Amphetamine was uh, populair in de tijd. De small faces. Er de, de, de wordt van de Kings gezegd dat ze ook heel erg veel verschillende invloeden... dat dan weer dat en dan weer dat. Hè? Dat je niet zeg maar één lijn... je kan wel horen dat mm. de kings zijn, maar ze gaan alle ja. kanten op. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat... want ik dacht, die twee broers... het is altijd een spanning in die band geweest... en misschien heeft dat Ray ook wel de mogelijkheid gegeven... om die experimenten aan te gaan. Omdat... Mm. Um, er zat toch niet één lijn in die band. In die, die, die, die band die zat toch vol met spanningen. Dus hij kon nu eens dit doen, dan weer dat. Is het niet eigenlijk voor Ray's um, creatieve genie heel dienstig geweest om die conflicten te hebben in die band? Ja, ja maar ik, ik de denk elke waar elke haat band. zit, ja. zit ook liefde. Ja. En uh, er is ook een heleboel uh, liefde tussen die twee. Ja. Maar konden ze dat buiten het podium zagen ze elkaar veel? Hoe was die relatie? Deden ze dingen ik met elkaar? Zou ik niet kunnen ja. zeggen. Weet je ik dat, uh, dat de dat Ray zich altijd heel erg afzijdig ja. heeft gehouden. Altijd. Dus, uh, dat moet het ook wel. Want als je wat leest waar je het over hebt, Situation Vacant Holiday in Waikiki, weet je wel. Uh, uh, sunny heeft de noemde tekst, weet je wel. Mijn vriendin is er van gegaan mijn jacht is weg, de belasting heeft beslag op mijn spullen gelegd. Het enige wat ik heb is een glas bier en de zonneschijn. <laughs> ja. Is het nou, um, uh, iemand zei dat, afsluitend, iemand zei laatst, ach, die Dave dat net zo goed iemand anders kunnen zijn. Nee. Nee, het gaat over nee nee, nee, nee, nee, nee, Nooit. nooit. Nee, nee, nee. nooit. Nee, nee, nee. Overigens, een antwoord op je vraag zojuist, zo even. Uh, die, die eclectische mix waar je het over hebt, dat, ja. dat was eigenlijk visionair. Dat ze stapten daarmee ja. buiten de genres. En als je bedoelt dat dat misschien een deel uh, veroorzaakt... dat ze niet tien keer hetzelfde nummer in een andere maat uitbracht... omdat ze zich ontwikkelden als liedjesschrijvers. Ja. En als dat, dat wellicht uh, voor, voorliep op de tijdgeest, dan klopt dat wel denk ik als analyse. Dus, zegt, ja, dat ze eigenlijk uh, vooruit snelden. liepen voor de muziek uit, als je ja. het in termen wilt uh, vangen. Liefde en conflict, dus dat is echt. Uh... Ze hebben 32 jaar met elkaar uitgehouden. Hè? Ja. Ik ja. ga niet vragen naar jullie relaties, maar mij lijkt het heel tijd. <laughs> <leuker. Nee>. Oké. <Okay. laughs> nou, het, het nummer wat jullie nu horen, dat is Workman's Café... dat is toch iets wat Ray uiteindelijk toch aan Dave heeft opgedragen. Met deze klanken wil ik jullie hartelijk bedanken. Ellen Gascoyne, Rob van Scheers, Fred Luddelaar en Henk Tas. Heel vriendelijk bedankt voor Looking dit verhaal café. In the of the town. Looking for somewhere to fit in. Among the retail outlets Bought a pair of new designer pants Where the fruit and veg man used to stand I always used to see him there Selling old apples and pears Chatting up the pretty girls With knocked off goods in the van Don't you know He was a working man Love I was a working man And we sat in the working man's cafe The working man's cafe Everything around me seems unreal Dit was Broderware Arda over de geboeders Davis van The Kings. En wilt u van dit programma een CD? Maak dan 7,50 euro over naar Giro 444-600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van The Kings. U kunt ook de hele serie van 9 afleveringen bestellen... en maakt daarvoor 30 euro over naar hetzelfde giro-nummer... 444 van de VPRO. En dan onder vermelding van OVT-serie Broers. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met... Het leven is verrukkelijk van Remco Kamport. Tot zo, tot na het nieuws. De NTR Radioprijs 2011. Aankoop van een meer brood krijg je bij Bakkerij van Schoonvliet 2 toms gratis. Oh. De aanmoedigingsprijs voor jong radiotalent. De dus zwakken gaan sowieso dood hoor, die redden het hier ook niet. Elf nominaties, twee winnaars. Eén in de categorie nieuwsjournalistiek. Het is wel lastig, want soms ja, plooi ik het zo dat het lijkt alsof ik een pagina heb. <laughs> en één in de categorie persoonlijk cultureel. Ze mogen je of ze mogen je niet. Vanavond, 9 uur in Holland Doc Radio.